En mag een betaalpas nooit door iemand anders worden gebruikt. Tot nu toe had elke bank zijn eigen regels. De ambassadeur van Angola heeft geen excuses aangeboden... voor het incident met de verslaggever van Poonnieuws afgelopen woensdag. De ambassade eiste juist excuses van Poon... staat in de verklaring van de Angolese vertegenwoordiging aan het persbureau ANP. Die excuses zijn volgens de ambassade nodig... voor de schade aan het imago van Angola...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 Al sinds afgelopen zomer wordt de gewone versie van deze vogel veelvuldig waargenomen. Dat was voor veel liefhebbers al reden tot opwinding. Maar dat zijn grote broer nu in grote aantallen ons land aandoet. dat doet vogelaarharten pas echt sneller kloppen. We horen hier de Grote Kruisbek. En vergeleken met de kruisbek heel zeldzaam als trekvogel in ons land. Maar nu lijkt 2013 toch een invasiejaar te worden voor deze soort. Eerst werden er wat enkelingen gespot, bijvoorbeeld op Tessel, En inmiddels zijn ze in alle provincies al opgedoken. Met de meeste waarnemingen in Drenthe. En om aan te geven hoe bijzonder dat is... De laatste grote invasie van grote kruisbekken was ruim 20 jaar geleden. De grote kruisbek broedt in Scandinavië tot in Zuid-Zweden, relatief dicht bij Nederland dus. Toch doet hij ons land niet vaak aan en dat heeft te maken met zijn menu. Hij is namelijk heel afhankelijk van het zaad van de grove den. Een boomsoort die veel minder mastjaren heeft dan bijvoorbeeld de fijnspar... waar de gewone kruisbek vooral van eet. De grote kruisbek heeft een extra zware, gekruiste natuurlijk, snavel... om de kegels van die grote den goed te kunnen kraken... Maar de grote kruisbek is in alle opzichten een grotere uitvoering van de kruisbek. Want de grote kruisbek is dan ook op één manier heel makkelijk te herkennen... als zijn te heet gewassen evenbeeld toevallig ook in dezelfde boom zit... 2013 mag dan de boeken ingaan als een invasiejaar van grote kruisbekken. Dit jaar is ook het jaar van de natste herfst sinds tijden. Klimaatonderzoeker Bart van den Hurk van het Academie praat ons straks bij. En de Greenpeace-activisten in Rusland. De twee Nederlanders die daar vast zaten zijn nu op borgtocht vrij... maar mogen Sint-Petersburg voorlopig niet uit. Directeur van Greenpeace Nederland Sylvia Borren, is straks hier om te praten... over hoe het met de actievoerders gaat en ja, hoe het nu verder moet. En verder poep onder de CT-scanner en klimaatbestendige koolmezen. Wij zijn Janine Abbringen, en Menno Bentveld. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. De tambourin uit de Petit Suite Gouloise van de Franse componist Gouy. Een nieuwe manier van uh, melkveehouden heet Pure Graze. Beter gezegd, alleen grazen. En dat is ook precies waar het om gaat. Koeien die volgens dit principe gehouden worden, eten alleen gras. Ja, gras. Het gaat natuurlijk wel om een saladebuffet... van maar liefst 21 grassen, klavers en kruiden. Door de koeien te laten grazen in stroken, het zogeheten stripgrazen... hoeft de boer zijn land na bovendien nauwelijks te maaien. Voormalig veehouder Ado Bloemendal... introduceerde het pure grazen tien jaar geleden in ons land... en geeft regelmatig presentaties bij boeren die om zijn. Zoals bij Wim van Roesel uit Riel. Jeannette Paramoor, loop mee als ze de wei ingaan gaan. Dit is het perceel waar we eigenlijk het langste ingezaaid hebben als een pure grace. Ja, we, we zien hier onder andere de uh, sigarij. Dat is eigenlijk een van de hoofdbestanddelen denk ik, uh, van pure grace. dat is dit. Het, het mengsel van, van kruiden en klaven. Ja, klaver moet je in ieder geval hebben voor de stikstofbinding. Dus ja, als je niet geen, uh, kunst meer strooit, ja, dan moet er toch iets zaaien om die stikstof in te krijgen. En daar is ze die klaver voor. Dan voeren ze niks anders. Het is ook het makkelijkste met het bewijzen om ze niet bij te voeren. Zijn dat jouw koeien die daar staan, daar achter dat hek? Dat zijn de droge koeien in de vaarzen. De droge koeien? <laughs> de droge koeien, dat zijn de koeien die we niet melken op het moment. Die, die, die, die twee maanden voor deze kalven melken dus niet. Die staan daar en die komen niet binnen. Die gaan helemaal niet meer op stal, de hele winter ook niet? Op zich niet. Dus als we voldoende gras hebben, mogen ze gewoon uh, buiten blijven. Volgens mij hou ik je van je werk, want je nou. zou rondleiding geven. Oh, Heel ja, leuk bedrijf. Okay. En iedereen staat hier een beetje te keuvelen. Maar... <laughs> Wat je wil ja we zeggen. kunnen hier gewoon even ja, iedereen ja. kan hier kijken maar je Alo is wel mis te uh, uitgelegd hebben. is dat een beetje Die sceptisch te kijken. kijken kan je er wat mee ja ik denk het wel ja. Ja? Ja, niet dat hij dit zou kunnen doen want ik heb niet zo'n grote huiskabel want je hebt er toch wat meer grond voor nodig om ja. uh, goed ja. te kunnen bewijden ja. Ja. Ja. ja net ja. en ik heb al een stal maar 8 hectare liggen dus voor mensen dan een beetje moeilijk maar er zitten wel uh, positieve dingen in ga even met aldo praten ja is goed ik hoor net van deze boer hij wil wel maar hij ja. heeft te weinig grond ja. Je hebt toch wel wat weiland nodig hè? om te kunnen stripgrazen. Heet het ja, maar hij heeft zijn grond op dit moment. U voert krachtvoer? Ik voer krachtvoer. Ja. Hij heeft zijn grond in Zuid-Amerika liggen. Dus, ja. En die, die grond moet dus hier naartoe. Ja. Dat saladebuffet dat is niet alleen heel goed voor koeien, hè? Voor, mm -hmm. voor, voor het vee wat graast hier, maar ook voor de bodem. Dat mm -hmm. ja, klopt. Hoe werkt dat? Op verschillende manieren. Elke plant heeft zijn eigen borenleven bij zich. Dus... Creëer je variatie bovenin in je plantenbestand. Zeg maar krijg je ook variatie in je bodemleven. Daar wordt je weerbaden van, je bedrijf ook. En wij leggen organische stof vast, verticaal. De huidige graslandmengsels doen naar horizontaal. Dus je legt op die manier ook CO2 vast. Dat leg je in een stabielere vorm vast dan wanneer je dat bovenin vastlegt. En die voedingsmiddelen die kunnen dan ook weer gebruikt worden voor plantproductie. Ja. Geen kunstmest heb je nodig? Nee. Het klinkt allemaal heel erg als biologisch boeren, maar mm -hmm. dat is het niet. Dit nee. is toch weer anders. Ja. Het verschil is dat je praat over een ander bedrijfssysteem. Dus je haalt zoveel mogelijk machines weg, zoveel mogelijk input haal je weg. Je gaat dus produceren met de natuur, ook wanneer de natuur uitbundig is. Vandaar dat melkveebedrijven ook kalven in het voorjaar. Dus het is een meer natuurlijke vorm van ja, landbouw? Correct. Ja, correct. Maar twee maanden geen met melk dat... is twee maanden geen opbrengst dan voor de boer? Ja, dat is een kwestie van kaskredietmanagement. Uh, ah. Maar bedoel, als we dan naar de kosten kijken, waarom zou ik dan op Joke Grace overstappen? Omdat de kosten lager zijn. En hoe komt dat? Omdat we dus minder... Uh, onkosten maken voor dezelfde melkproductie. Omdat we alles wat de mens ooit bedacht heeft... tussen de koe en het gras, Kunstmest, weghalen. Kunstmest, ja. En geen personeel, hoorde ik net hè, van Wim. <laughs> ja, wel minder koeien natuurlijk. Het kan niet een enorm bedrijf zijn. Jawel, want uh, mondiaal gezien... Zeg maar, wordt bewijding bijvoorbeeld in nieuw zeeland wordt ook wel toegepast met 500 of 1000 of 2000 koeien. Zeg maar. Dus qua bedrijfsgrootte... Dat maakt niet Dat oh, vind ik een typisch ja. Nederlandse discussie, zeg maar. Hoeveel boeren zijn er inmiddels die dit uh, toepassen? Uh, ongeveer een vijftig. Nog ja. niet echt veel, natuurlijk. Nee, alles maar klein begint. En een boer die zich hierbij aansluiten, moet u er dan ook inderdaad... Uh... Aan commuteren? Ja, ja. ja. We zijn begonnen in de tijd met rundvlees. Nou, en daar is op een gegeven moment zijn, is daar varkensvlees, eh, lamsvlees en kipvlees dit mm -hmm. jaar bijgekomen. Die dus, grazen uh, niet, toch? Ja, kippen en varkens die grazen ook. <laughs> Ik ga weer even naar uh, de boer kijken ja, hoe ver hij is met is zijn prima. verhaal. Die even nagelook, die gooit dan zo'n ding weg en dan gaat hij kijken wat er precies in de vakje staat. De kruiden en, uh... Sandra van Kampen van uh, Urgenda. Het is uh, niet helemaal toevallig hè, deze presentatie nu in deze tijd. Nee, dat is niet toevallig. In 2015 gaan de melkquota eraf. Dus dan zit er op zich geen beperking meer uh, voor melkveehouders om uh, uh, uit te breiden, wat natuurlijk lang wel het geval is geweest. En heel veel mensen gaan deze winter, want dan is het gewoon wat rustiger, nadenken over hoe ze hun bedrijf gaan inrichten in 2015. Dus uh, wij vonden het een uh, goed moment om uh, het Pure Grace systeem, er kunnen ook andere systemen zijn, maar uh, onder aandacht te brengen van uh, melkveehouders. Er zijn berichten dat uh, uh, mensen vooral heel erg aan het kijken zijn naar uh, uh, nog verdere uitbreiding en uh, schaalgrootte. En wij vinden het goed om ook andere bedrijfssystemen voor het voetlicht te brengen. Nee, het is natuurlijk niet zo simpel inderdaad. Als je hele bedrijf is ingericht op een zekere schaal groot... om dan onmiddellijk de knop uh, om te zetten. Precies, al die daarom, investeringen die je gedaan hebt. Hè? Nou ja, daarom richten we ons nu ook op de jongere generatie. We hebben ook studenten van de en van Hal Larenstein... Uh, uh, opleidingen hier rondlopen. Mm -hmm. Dat is wel leuk om met name de jonge generatie ook te interesseren... voor manieren om het anders uh, te doen. Hier hebben we uh, uh, pleegmoeders zo'n koeien... Van de, voor de kalfjes die we dan uh, willen spenen, en dan hebben we nou maar koeien, uh, ook koe of koe, die doen we er dan bij en die melk is dan uh, goed leeg. Dan is eigenlijk een beetje idee, ook voor de kalfjes een beetje te, te temperen, dat ze niet te veel stress hebben van het uh, scheiden van de moeder. Ja, dat is het probleem, zulke kalfjes drinken misschien wel 20 liter melk op, op een dag. Ja, die zit niet in de tank. Ben je al overtuigd? Nou, ik ben er niet overtuigd. Nee, nee, absoluut niet. Maar ik vind het wel een mooie manier van boeren. Ja, maar waarom nog niet overtuigd dan? Ik ben er nog niet van overtuigd dat op zware klei dit systeem ook werkt. Want bij mij loop ik te soppen in de wei. En ik zie, ja, hier is het droog. Dus ik denk zeker dat het afhankelijk is, ja. Hij redeneert vanuit zijn huidige situatie. En ook vanuit zijn huidige ervaringenpatroon. Het is een kwestie van een knop omdraaien misschien. Nou, het is natuurlijk ook een kwestie van zelf ervaren. Maar stel dat hij dan zegt van nou, ik wil het proberen. Ja. Kom jij dan langs om een beetje te helpen, <laughs> te begeleiden? Hoe gaat dat? Ja, zoals Ben ook aangegeven, zeg maar. Hij kan dus meer doen aan een superklaas. Dus bijeenkomsten over het hele jaar heen. Ja. En ik kan één op één begeleiding krijgen, zeg maar. En op die manier kunnen we hem helpen zo snel mogelijk om te schakelen. Volgens mij is de rondleiding klaar. Hè? Ja. <laughs> Kaasproeven. Ricardo Requejo speelde een stuk van de Spaanse componist Manuel de Falla, getiteld Cortejo de Gnome. Nog één week en dan zitten voor de weerkundigen de herfst er alweer op. Op 1 december begint een meteorologische winter. Maar nu al trekt het KNMI de conclusie dat deze herfst, wat de hoeveelheid neerslag betreft, tot een van de natste van de afgelopen eeuw kan worden gerekend. Henny Radstaak maakt de balans op met klimaatonderzoeker Bart van den Hurk van het KNMI. We zijn hier bij het weerstation Te De Beeld. Dit is de achtertuin van het KNMI. De achtertuin van het Canemie. Ja, je ziet hier het gebouw waar de weerkamer vrij uitzicht heeft op een, op een groot veld. Uh, te temperatuur, neerslag. Dit is de regenmeter. Hè? Dit is de regenmeter ja. Bij, ja, het, het grasveldje loopt hier op. En dan kijken we in een kuil. Met een, uh, het is een beetje ommuurd. Ja. En daar staat een soort uh, ja, emmer, een melkbusachtig geheel. Ja. In. Kunnen we er even bij komen? Ja, we kunnen we even bij. Kijk, hier komt het goedje op het grind. Ja, het is roestvrij staal natuurlijk. je Niet die. dat een regenmeter gaat roesten. Dat is nee. het laatste wat je wil. En deze regenmeter van het KNMI, die heeft het druk gehad deze herfst. Het was een natte herfst, kun je wel zeggen, ja. We hebben tot nu toe ongeveer 300 30 mm uh, neerslag gehad in de herfstmaanden. Nou, er komen we nog een paar dagen bij. Ja, nog uh, een week te gaan. We hebben nog een weekje te gaan. Maar uh, we zitten nu op dit moment in de top 8 van de natste herfsten sinds 1906. Nou ja, als er nog wat bij komt, dan kan dat nog stijgen naar, naar de top 6, top 5 in die buurt. Dus ja. uh, het was toch wel behoorlijk nat. Inderdaad. Behoorlijk nat. Ja. De, een, een herfst met nog wel wat meer records. Ja, we hadden in ieder geval ook een flink windstormpje langs Zeilen. Op 28 oktober natuurlijk een, een, een volle windkracht 12 die eventjes langs uh, Nederland trok. En dat was uh, met name in het Waddengebied, uh, had dat uurgemiddelde windsnelheden tot gevolg, die gemiddeld maar eens in de 30 jaar voorkomen. Maar windvlagen van, van meer dan 40 meter per seconde. Ja, die we eigenlijk nog maar één of twee keer eerder hebben gemeten. Dus, in uh, al die tijd dat het KNMI meet? In al die tijd sinds 1906 dat we een beetje een fatsoenlijke meetreeks hebben inderdaad. Dus, dat is toch bijzonder? Uh, het is bijzonder, ja. Het was even een heftig maandje, uh, zullen we maar zeggen, afgelopen tijd. Ja, qua temperatuur valt het mee. Het leek in het begin van de herfst redelijk warm te worden. We hadden natuurlijk ook een lekker warme zomerweer. Het is nu wat kouder geworden. Deze dus... dagen rond nul, hè? Ja, precies. Het is misschien een half graadje warmer dan normaal. Maar ja, dat zit net binnen of net buiten de top 10. Nou, ja, je ziet natuurlijk aan de temperatuur duidelijk dat, dat, dat zeg maar de recordzomers en, en, en herfsten en winters ook van de warmste seizoenen sinds 1906... Die zitten toch echt voornamelijk in het eind van die meetreeks van, van 110 jaar. In de laatste decennia. Ja, precies. Dus je ziet toch echt wel duidelijk dat, uh, dat die opwarming ook hier uh, ja. Uh, ja, gewoon doorzet. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er gewoon eens winters of seizoenen of jaren of zelfs periodes van meerdere jaren voorkomen waarin het wat, wat, wat koeler is dan, dan we gewend zijn. Maar ja, de lange, lange termijn trend is toch duidelijk wel uh, opwaarts, zullen we zeggen. Ja, want hoe zit dat? Want die link met klimaatverandering, eigenlijk ook weer met die cycloon bij de Filipijnen, die ja. wordt al snel gelegd. Is dat ja. terecht? Ja, er zijn heel veel uh, vragen gesteld over die cycloon. En uh, er is, uh, de president van, uh, van de Filipijnen heeft ook in Warschau gezegd... van, oh, de klimaatconferentie. Moeten, ja, op de ja. klimaatconferentie. We moeten deze waanzin stoppen. We moeten, we moeten wat doen aan die opwarming. Het is natuurlijk altijd moeilijk om een, een, zo'n één enkele gebeurtenis... om die meteen aan klimaatverandering toe te kennen. Je kunt het vergelijken met bijvoorbeeld mensen die roken. Er wordt vaak gezegd van, ja, mijn opa die werd negentig... en die rookt een pakje per dag of zo. Dus zie je wel, dat heeft niks, uh, niks ermee te maken. Ja, we weten toch echt wel dat, dat de kans om negentig te worden... toch wel kleiner is als je flink rookt dan wanneer je niet rookt. En dat is eigenlijk met van die heftige weersverschijnselen ook. Er zijn erbij, niet alle heftige weersverschijnselen overigens... die, die nemen toe als het, als het klimaat opwarmt. De kans dat wij hier een Elfstedentocht krijgen... neemt eigenlijk af als het gemiddelde klimaat opwarmt. Ja, want niet alle extremen worden extremer. Of komen minder vaak voor. Zeker als je naar koude extremen kijkt. Die komen natuurlijk wat minder vaak voor... als het hele handel een beetje opwarmt. Oké, okay, maar als ze dan voorkomen, dan kunnen ze wel... Nou, weer records breken. Dat, nou ja, dat is wat... Het, als we dan even teruggaan naar die, naar die orkaan bij de Filipijnen... wat, wat het, het, het beeld is wat we uit, uh, uit de theorie en uit de klimaatmodellen... en, en de analyses van, uh, van de simulaties van de laatste decennia zien... is dat we ja, het aantal tropische cyclonen zien we niet heel erg sterk toenemen... met een opwarmende aarde, zeg maar. Maar de intensiteit van die dingen, de hoeveelheid neerslag en energie... die ze zeg maar, in zich huisvesten, die zien we toch wel geleidelijk aan iets toenemen. Dus, dus de kans op dit soort extreme cyclonen, die lijkt toch wel wat groter te worden als de zaak uh, opwarmt. Het is statistiek. Het is, je kunt niet die enige cycloon toekennen aan klimaatverandering. Het is, ja. het is gewoon, je moet, je moet denken in, in kansen erop. Even terug dan naar ons eigen klimaat. Deze herfst, heel veel neerslag. Ja, dat is toch wel iets wat uh, in dat plaatje past van, uh, van opwarming van de aarde de laatste decennia. Ja, die nattere herfst, je kunt al gewoon naar de waarnemingen kijken van, uh, van neerslag in Nederland. Naar nou, de trends daarvan, dan zie je gewoon dat het aantal uh, dagen dat er neerslag valt in de natte regionen, zeg maar, ja, die, die, die neemt gewoon toe. En, en we zien ook duidelijk een toename in de neerslag in Nederland wanneer je gewoon uh, kijkt vanaf 1950 of zo. Ja, en dat past wel in het plaatje van ja, bij een warmer systeem kan er meer water worden getransporteerd door de atmosfeer. Dat is eigenlijk een simpele natuurkundewet? Ja, dat is een vrij eenvoudige natuurkundewet. We hebben een, een lekkere warme Noordzee voor de deur liggen... die het in de zomer flink is opgewarmd. En dat zie je dus ook heel vaak in die, in die najaarsneerslag. Die heeft ook veel te maken ook met wat er een, een paar maanden daarvoor eigenlijk al gebeurd is. Dus zeker in die zomerneerslag zien we gewoon behoorlijke uh, trends... In, uh, in, in, ook in de extreme neerslag. Ook daar is het een kwestie van statistiek. Ik zei al, we zitten nu met een herfst die hoort bij de top 8, wat neerslag betreft. Ja. Ja. Dus het, het wil niet zeggen dat, dat je bij een wat kouder klimaat niet die natte herfsten kunt krijgen. Dat is het punt. We hebben zoveel ja, variabiliteit, en dat zijn we ook eigenlijk altijd gewend, dat je, dat je niet kunt zeggen van ja, vanaf nu wordt het alleen maar erger of, of, of gaan we nooit meer dit soort dingen krijgen. Nee, je moet echt toch proberen in statistiek te denken, in kansen op. En ja, net als met die rokers, de kans op zo'n nat herfst is gewoon toch wel iets groter aan het worden. En de kans op een elf steden toch kleiner? Ja, die wordt toch net iets kleiner, ja. Maar ja, nogmaals, een paar jaar geleden hadden we er bijna één. Dus niks is zeker.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 Saskia Noord spaart in haar nieuwe thriller Niemand, ook zichzelf niet. Het Koninklijk Concertgebouw geeft jongeren een kans in West Side Story... en Ouscheidane Senior regisseert twee spektakelstukken... de landing op van Koning Willem I... en het waanzinnige verhaal van vrouwenverslinder Casanova. U ziet het in Kunststof TV. Vanavond iets na zes uur op Nederland 2. De, o, o, k, uh, m,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 De deelstaatminister uit Beieren stelt voor om een deel van de schilderijen van Cornelius Goerliet voor het publiek tentoon te stellen. De minister gaat proberen zo'n expositie te regelen. In het appartement van Goerliet zijn vorig jaar zo'n 1400 werken gevonden. Die had Goerliet's vader in zijn bezit gekregen in de nazietijd. Het weer, bewolking in de loop van de dag, breekt ook af en toe de zon door. Het is vrijwel overal droog en vanmiddag wordt het 8 graden. Goedemiddag, met Kan ik u helpen? Kloten.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 over half negen. Tijd om het rad der kolonisten aan te zwengelen. Die mag je mag je naam zeggen. Jelle Reumer. Heel Kijk, goed. Goedemorgen Jelle. Hallo. <laughs> Jelle Reumer, bioloog, paleontoloog directeur van Het Natuurhistorisch. Uh, en, en op dit moment in het museum, we hadden het er net uh, al kort eventjes uh, over, het, terwijl het nieuws uh, liep. Er, en het is, ja, ik mag het geen freakshow noemen van jou, maar het zijn nee. aangeboren afwijkingen. Ja, ja, aangeboren toch. afwijken. Ja. Ja. <laughs> nee, we hebben, er, we hebben geprobeerd om er geen freakshow van te maken. Het zijn wel allemaal enge, enge dingen. Hè, ja. Dus, uh, uh, mislukte ja, menselijke uh, foetussen, embryo's, uh, Siamese tweelingen, uh, zogenaamde sterrenkijkers. Dat zijn kindjes die geen nek hebben, open ruggetjes, uh, uitpuilende hersenen. De allemaal grote allemaal. glazen wekpotten. Op sterk water. Ja, ja op Sterkwater. Ja. Nou, het is een collectie die is al vrij oud. Uh, die stamt voor een deel uit de 19e eeuw en, en de rest uit de vroeg 20e eeuw. Afkomstig uit de kelders van de voormalige fruitvrouwenschool. Fruitvrouwenopleiding in Rotterdam. Het heeft toch een klein beetje dat horrorgevoel wel. Maar ja, het is allemaal natuurlijk. heel wetenschappelijk ingekaderd. Uh, ja, het, het heeft absoluut wetenschappelijke zin. Het, het, uh, ze werden vroeger ook gebruikt bij de opleiding van fruitvrouwen, deze, deze preparaten. Ja. Uh, maar goed, die collectie die was een beetje ja, verwaarloosd geraakt in de kelders van het Erasmus Medisch Centrum. En een jaar of, ik denk nu vijf, zes, geleden hebben wij ze in, uh, ja. in Bruikleen gekregen. En Dat dus, we er goed voor kunnen zorgen. Ja, in de spotlights in het Natuurhistorisch ja. in Rotterdam. Uh, nou, nu eetlust enigszins is opgewekt. Een <lacht> wat culinair column begreep ik, Jelle. Ja, ja, dat klopt. Ga je gang. Dank je wel. Het is zondagochtend. En traditiegetrouw zullen velen zo dadelijk gaan ontbijten met daarbij een gekookt eitje. Zelf doe ik dat ook graag. Maar ja, vandaag komt het er niet van. Zo'n ei, dat is toch een wonder van de natuur. Neem alleen al de bijna ongelooflijke vormvastheid waarmee het ei tevoorschijn komt uit het binnenste van een kip. Gevormd in een weekstelsel van eileiders en uitgeperst langs een stugge sluitspier... lijkt het nauwelijks te geloven dat een ei er mooi eivormig uitkomt. Bij ons in het museum hebben we een ei van de uitgestorven olifantsvogel van Madagaskar. 31 centimeter lang en 24 centimeter in diameter. Een rugbybal inderdaad. Zie zoiets maar eens netjes uit je kloaka te krijgen. Nog interessanter vind ik het verband tussen uw zondagse scharreleitje... de paddentrek in het voorjaar... en het feit dat allerlei hagedissen in een gorddroge woestijn kunnen leven. Dat evolutionaire verband is de eierschaal. De gewervelde dieren ontstonden ooit in zee... en bleven daar lang toe beperkt... Als je in zee leeft, kun je je eieren gewoon in het water leggen... zonder het risico dat ze ooit uitdrogen. Van zalm tot stekelbaarsje. Allemaal leggen ze hun gelatineuze eitjes in het water. Uit vissen ontstonden lang geleden de amfibieën. De meeste daarvan leven een deel van hun leven op het land. Sommige, zoals padden, zie je zelden meer in het water... behalve wanneer ze zich gaan voortplanten. Amfibieën leggen namelijk vissen-eitjes... Glibberige bolletjes die per se onder water moeten worden gedeponeerd... omdat ze anders uitdrogen. Er komt trouwens ook geen amfibie uit het amfibie-ei, maar een visje. Het kikkervisje, zonder pootjes, maar met een forse vin om mee te zwemmen. Dit procedé heeft nadelen. Want amfibieën moeten dus altijd op zoek naar water om zich voor te planten. Naar een boeren sloot, of desnoods het poeltje in de bladkrans van een bromelia dat je als bronstige pad onderweg naar de waterplas kan worden doodgereden... tja, daar heeft de evolutie geen rekening mee gehouden. Maar toen, waarschijnlijk ergens tijdens het karboontijdperk... ontstond de eierschaal. In de totale evolutie van de gewervelde dieren... is het ontstaan van de eierschaal... misschien wel de allerbelangrijkste innovatie geweest. Dankzij de eierschaal konden de dieren echt op land gaan leven. De eieren konden gewoon op de grond worden gelegd of in een nest of een hol, zonder dat ze zouden uitdrogen. Hierdoor kunnen reptielen zelfs in de woestijn leven. Aanvankelijk was die eierschaal een hard, leerachtig vlies. De harde eierschaal is een uitvinding van de dinosauriërs... die het voor elkaar kregen om hun ei te verstevigen met kalkkristallen. Die verbetering reduceerde de kwetsbaarheid nog verder... Deze opmerkelijke innovatie hebben de dino's doorgegeven aan de vogels. En dat is de reden dat u zo dadelijk uw kippeneitje eerst op de rand van uw bord moet stuk slaan om het daarna te kunnen afpellen. Maar de eerste eieren ontstonden dus in zee. Misschien wel daarom is uw zondagmorgen-eitje extra lekker met een beetje fijn gemalen zeezout erop gestrooid als een culinaire herinnering aan vroeger tijden. Eet smakelijk! Ja, we zitten met Jelle nog te praten over die, over die eieren. eieren. En hoe dom is dat wij mensen eigenlijk... waarom leggen wij niet gewoon eieren? Veel veiliger voor zo'n kind. Dat, dat, dat zogenaar eieren hebben uitgebannen. Ja. ja, nou ja. Wij, wij, wij doen het gewoon niet meer, eieren leggen. Het is namelijk nog veiliger om het ei binnen te houden. En helemaal niet te leggen. Dan kan het ook niet worden opgegeten nee. Nee. tussendoor. Ja. Even per ongeluk. En dan, en dan komt je, je kind al veel groter en sterker ter wereld. Ja. Die kan dan zelf... Ja. Gelijk gaan, gaan lopen, huilen of uh, rondscharrelen. Ja. Ja. Nou, Jelle, dankjewel. je wel. Het, het, het, het, het zet ons weer aan het denken. Sowieso uh, verstandig op zonder ochtend, om je ei binnen te houden. Uh, u hoorde net Satie trouwens. pianist Jean-Yves Thibaudet speelde La Picadilly. Ja, we blijven in het verleden, uh, net Jelle Reumer. En nu bij de volgende reportage hebben we, ja, ronduit opvallend nieuws. We gaan zo direct luisteren naar uh, paleontoloog Dick Mol. Die hyena-drollen, ook leuk voor jou, uh, Jelle... Uh, hyena-drollen van 35.000 jaar oud door een ct-scan heeft gehaald. 35.000 jaar, ja. Uh, nou, weet u misschien dat volgens de strenge kerkelijke leer... de aarde maar 6.000 jaar oud is. 6.000 jaar geleden geschapen... Uh, dus u begrijpt, onze verbazing was reusachtig toen wij hoorden dat Dick Mol afgelopen week een onderscheiding heeft gekregen voor zijn wetenschappelijk werk van de paus op de Universiteit van Vaticaanstad ontving uh, Dick Mol de Premio Schiaccia. Weliswaar niet uit handen van de paus zelf, maar uit handen van twee kardinalen. Maar toch uh, gefeliciteerd, uh, Dick Mol. Je krijgt de katholieke kerk vast nog wel eens op het rechte pad. Ja, Heel bijzonder. Halleluja. Uh, en dan nu door naar die drollen dus. Op de Tweede Maasvlakte worden op dit moment aardig wat versteende drollen van hyena's gevonden. Ze komen van de bodem van de Noordzee, die in de ijstijd immers droog lag... En Dick Mol wil heel graag weten wat er in die uitwerpselen zit. Dus met een handjevol drollen, die hij in bruikleen kreeg... van verzamelaar Walter Langendoen, Walter Langendoen, is hij naar Naturalis in Leiden gegaan. Om ze daar door een röntgenapparaat te halen. En Rob Buiter kijk mee. Daar liggen ze al, ja, de drollen. Mooi herkenbaar, ja, Als je ze zo ziet liggen, dan is het inderdaad gewoon een, een keutel. Maar, uh... Ja, maar ze zijn versteend, hè? Het is ook niet voor niets een coproliet. Een versteende drol die hyena heeft echt zitten drukken hè? want het zijn allemaal van die segmenten die in elkaar perst. je ziet bij wijze van spreken de spuren inderdaad ja, ja. kijk kijk en hier, dat is heel interessant wat hier zit ja, er zit gewoon een grote dikke splinter in waarschijnlijk wel, het botfragmenten als we een mammoetbot opvissen, die, die kenmerkende hyena-vraatsporen hebben, zijn we wel heel blij. Maar die hyena-keutels vertellen ons nog veel meer. Want we ja, hebben niet alleen die botsplinters in, maar nog heel veel anders. Nee, maar goed, het zet in ieder geval uh, de, de uitdrukking een splinter uh, uit je trekken ja, ja, in een ja. heel andere context. Ja, ja. Maar uh, Dirk van der Marel staat hier ook bij. Die heeft al een plaatje van zo'n keutel op de computer staan. Dat is die die net, die net aangeraakt is, dat is die. En uh, wat we dan doen, is even, eerst even een uh, doorlichtopname maken. Oh, een soort rundgenfoto. Ja, een rundgenfoto doen we hier in het klein. En dan maken we gewoon een foto en dan kunnen we zien in ieder geval waar de onderdelen zitten. Dus de, de botsplinters en fragmenten. Daar plaatsen we gewoon dan uh, de fossiele droog op. Kast dicht. Kast dicht. Grote waarschuwing, rundgenstraling. Rundgenstraling, stel de tijd in, de spanning stellen in. Voorzichtig. voorzichtig. Het is namelijk zo rol moet voorzichtig zijn. Nou, hier okay, is, daar is, komt dan een daar stukje komt het. bij beetje komt, uh, de drol in beeld. Ja, contrast kunnen we dan zien waar dan uh, de ja. voorheping iets hogere dichtheid of iets lagere dichtheid heeft. Ja, Barbara Gravendeel, ook van Naturalis, uh, staat ook mee te kijken. Zie jij wel meteen uh, wat, uh, wat hierin kan zitten? Nou, ik zie wel uh, fragmenten die hoopvol zijn. Dus we selecteren eigenlijk nu de meest hoopvolle uh, coprolieten voor verder onderzoek. Die worden opengemaakt en uh, ja, dan begint het, uh, het echte werk voor, voor, voor mijn deel. Uh, dus uh, eerder hebben we bijvoorbeeld botfragmentjes uh, gevonden van een, uh, een alpenmarmot... Ja, dat is, je hebt hier een, een foto erbij liggen. Dat is gewoon een compleet botje wat uh, in zo'n drol zat. Ja, ongelooflijk. Iets van twee centimeter lang. en Iets minder dan een centimeter doorsnede. Echt prachtig bewaard gebleven. 40.000 jaar oud. Nou, daarnaast werken we samen met Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam. Doen we pollenanalyses. En dan krijgen we door al dat pollen uh, te bekijken... en op naam te brengen een hele goede indruk van... Uh, hoe de vegetatie er toen uitzag. Want, ja, dat, dat kan je ook nog uit zo'n versteende drol halen. Daar, ja, kan, daar kan je gewoon de, het stuifmeel nog in herkennen. Jazeker. Uh, nou, we vinden daar uh, lisdodders, um, sypergrassen. Dus het was een, een moerasachtige vegetatie. Uh, veel water, uh, maar ook uh, drogere delen. Uh, ook uh, pollen van bomen. Dus uh, deze jena moet in een tijd geleefd hebben dat het niet al te koud was. Hè, dus dat ook bomen konden uh, uh, ja, overleven. Geweldig, Dick, dat, dat dat het plaatje gewoon zo helemaal compleet wordt op basis van zo'n rol. Ja, want, want, en dit is heel erg belangrijk, want wat heb je daar aan?" Kijk, de mammoet, hè, we spreken hier over de mammoetfauna, want die hyena maakt de onderdeel uit van die mammoetfauna. En daar heeft de leek altijd nog het idee een besneeuwde toendra waar een halve meter sneeuw op ligt. En dan moeten die mammoeten zich dan een weg banen op zoek naar een beetje voedsel. Maar wat we vergeten is, is dat die mammoet een olifant is... die heeft zo'n 200 kilo voedsel per dag nodig. Dat vindt hij niet op die besneeuwde tundra. Die heeft geleefd op een grassteppe, Koud en droog. En die zuidelijke bocht van de Noordzee... maar vooral dat deel voor de kust van Zuid-Holland... is in dat ijstijdvak, en dan hebben we het over die 35, 40000 jaar geleden... dat is een kale droge vlakte geweest en daar heeft de delta... En uh, de, de oerdelta, moet ik zeggen, van de oerrijn en de oermaas gelegen. Dus vandaar van, ook die, die, die moerasomgeving uh, die Barbara schetst. Ja, want die mammoeten en die neushorens, die hebben op die koude, droge mammoetsteppen gegraast. Komen dan natuurlijk, omdat ze dorst krijgen, naar de rivier, hè, naar die delta. En dan gaat er wel eens een dood. Ja, en dan komen die hyena's, want die moeten ook eten. Uh, ja, die, die beginnen aan die kadavers, hè, want dat zijn de opruimers in de natuur. Misschien dat ze ook zelf wel gejaagd hebben. En dan komen al die gegevens tevoorschijn. Dus eigenlijk maakt zo'n hyena gewoon een perfecte steekproef... van wat er in die omgeving allemaal gebeurt. Precies, hè? Ja, een hele leuke extra vondst uh, is uh, dat we ook een, een dekschildje... in een van die drollen aantroffen van een uh, microforus. Dat is een, een aaskever. En de specialisten die werkzaam bij het museum konden dat dekschildje ook echt matchen, echt plaatsen in, in, in microforus. En zelfs de soort zijn we nu aan het determineren. En hier iets verderop in het gebouw hebben jullie nog een, een tweede scanner staan die er nog wat grondiger naar kijkt, Barbara. Ja, dat klopt. Het is de micro-CT-scanner. Daar zijn we heel blij mee. Een enorme wachtlijst voor. Dus en, een, dat... een CT-scanner zoals je die ook uit het ziekenhuis kent? Ja, zeg maar. maar dan wel voor kleine objecten. Dirk heeft er hier inmiddels eentje ja, er staat op, het, er een, op het scherm staan. Ja, op het straat staat er een te draaien. En dat, uh, ja, dat duurt een aantal uren, want je stelt hem zo uh, goed mogelijk in. Wat hij hier eigenlijk doet, hij maakt gewoon uh, allerlei foto's van het uh, voorwerp. Rundgefoto's. Rundgefoto's, En later dan uh, is er een bepaald programma, daar maakt hij een reconstructie van. En dan krijgen we hem in 3D. Ja, Barbara heeft hier inderdaad ook al uh, een paar plaatjes van, van eerdere scans... Ja. En daar zie je inderdaad gewoon echt de hele contouren van het bordje in de drol zitten. Ja. Hoe uniek is dit nou? nou ik denk niet dat uh, elders ter wereld dit uh, op dit moment gedaan wordt met CT-scannen. Ja. Want een van de coprolieten die Walter Lange verzameld had... daar zat op de buitenkant met het blote oog heel goed zichtbaar een splinter van zo'n twee centimeter. En Philip Vossen uit Toulouse, die de specialist is voor uh, copolieten. Die stuurde me daar een foto van toe en die reageerde heel enthousiast. Ik heb al heel veel koppolitie gezien, maar nog nooit met zulke grote botsplinters. De finale uit de symfonie in D. Groot. Le Matin van Joseph Haydn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ik zit met het koproliet in mijn... In mijn woord, een woord, koproliet. Ja, heel goed. Goed, goed woord van Galgje en het woordenboekspel. Jelle Reumer vertelt dat ze in natuurhistorisch in Rotterdam... ook een, een hyena-koproliet uh, hebben. De eerste. En dat daarna er iedereen op ging letten. Nou, dus Jelle heeft de eerste. Trend gezet. De eerste drol. Um, de meeste kraanvogels die lijken ons land deze herfst te de meiden. De grote najaarstrek vindt plaats pal over de grens in West-Duitsland. Maar sommige groepen kraanvogels schampen onderweg toch nog een stukje Nederland. Vooral in Limburg worden ze nog wel gezien. Deze gruus, gruus dat is zijn wetenschappelijke naam, broedt in Scandinavië... en is nu op weg naar Zuid-Spanje en Noordelijk Afrika, waar hij overwintert. We zijn toegekomen aan de hoogtepunten van onze fenolijn. 035 6711 338. Deja Severens uit Geleen, op onze wandeling over de Kollenberg in Sittard... aan de rand van een akker zien staan een bloeiende goudsbloem met twee dikke knoppen... En, heel verwonderlijk, drie blauwe korenbloemetjes op een heel laag stengeltje. is van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. In mijn herinnering had de 300 jaar oude Eikenlaan naar de Gelderse Toren... in deze tijd bijna al het blad al laten vallen. Nu echter zitten ze nog vol in blad. Jacques P. Thijsse schreef een eeuw geleden al over de volle schoonheid van deze Eikenlaan. Huip van Iwaarden uit Groede. Waargenomen één sneeuwgors vrouwtje. Op de zeewering in Wals-Oorden. En het waarnemingsblok is 49-51-11. Lotte Ennendijk, rotterdam Bleidorp. Ik zit op mijn bank. Ik kijk uit het raam naar de grote acacia die voor mijn huis staat. En zie daar zo waar kleine bonte specht... ...die even snel rondhipst over de takken en weer wegvliegt. Met Frate Willy Brudders in de beeld. Deze herfst let ik bijzonder op de herfstkleuren van de bomen. Nu zie ik bijna alle beuken helemaal verkleurd. De berken niet allemaal. En de meeste eiken zijn nog groen. Anne Stimmerijen uit Den Haag. Vandaag zag ik in de ochtend, om 0 of half tien... Op de lantaarnpalen van de landscheidingsweg tussen Den Haag en Wassenaar. 17 ooievaars. Een mooie beeldengalerij. Bernadette uit Overassels. Bij de laatste tonen van de vroege vogels tune om tien uur... zagen we op het grasveldje van onze kruidentuin de groene specht zitten. Hij pikte driftig in de grond. Een prachtig gezicht. Blijf bellen met die venolijn 035-6711-338. Ja, het is mooi dat die vogels zich gaan melden na de uitzending. Dat het niet door elkaar gaat. Nee, dat, dat mensen dat eerst we. voor vogels kunnen Houdtje luisteren. Keurig, uh... En daarna die, die, die vogels kunnen horen. <laughs> het was een gigantisch succes. De grote internationale conferentie in het Poolse Warschau afgelopen week. En ze waren het er met elkaar eens. Eindelijk. Helaas, we hebben het niet over de klimaatop maar over de grote de kolen-top die tegelijkertijd werd gehouden. Ja, de klimaatocht-top eindigde, zoals een beetje verwacht... na twee weken onderhandelen, weer in mineur. Geen akkoord, geen afspraken over het verminderen van de, de wereldwijde CO2-uitstoot. De meeste hoogwaardigheidsbekleders... onder wie onze staatssecretaris Mansveld van Milieu zijn alweer thuis. En Bas Eikhoud, Europarlementariër voor de Groene... en klimaatexpert en voorvechter uh, die er altijd bij is. was ook bij deze top. En hij zit moment, op moment in de trein... Terug. Bas Eikhout, goedemorgen. Goedemorgen. Waar, waar, waar zit je ongeveer nu? Ik zit nu net voorbij Arnhem. Oh, dat is niet echt een, een trek met veel tunnels, uh, hoop ik. Nee, nee, nee volgens dat mij zou het goed moeten gaan. Kunnen ja. We kunnen ja. Nederlands praten. Hoe erg was het in Warschau? Uh, ja, het was wel erg. Ja. Uh, we wisten wel van tevoren dat kijk, deze top zou geen, uh, zou geen akkoord zou opleveren. Uh, dat was, uh, het, er moest meer een routekaart naar Parijs worden opleveren. Eh, dus we zouden na Parijs toe een stappenplan moeten maken. Ja. ja dat is er gekomen, maar uh, de sfeer, uh, maar ook vooral eigenlijk bij de strijd tussen de Rijk tegen Arm, was weer heel pijnlijk om te zien. Maar de sfeer was ronduit slecht, toch? Ja. ja, en dat had een aantal redenen. Ten eerste, bijvoorbeeld Japan, die kwam naar Warschau en die gaf gewoon als eerste statement daaraf dat ze hun klimaatdoelstelling verlagen. Bizar, want Japan was eerder toch altijd iets wat voortvarender juist. Ja, klopt. Dat, uh, dat heeft deels te maken met uh, Fukushima. Het land heeft natuurlijk een aantal eigen problemen nu. Ja. Maar, maar de verlaging van deze doelstelling die, uh, nou, die was echt verrassend... en die slaat eigenlijk nergens op. Dus dat, dat leidt al tot heel veel woede van ontwikkelingslanden. Nou, vervolgens Australië. Die hebben net uh, verkiezingen gehad... en daar zit nu meer een klimaatontkenner als premier <laughs> Dus die, uh, die wist ook al, uh, zeg maar, lekker de sfeer erin te houden... door bijvoorbeeld niet eens een minister naar Warschau te sturen. Ik... En, ja? Ja. en Polen? En toen, juist, en toen kwam Polen. En die besloot deze week, afgelopen week, afgelopen woensdag... om de voorzitter van de klimaatconferentie, de minister van Milieu, Korolec... om die te ontslaan. Ja, het klinkt als een heel gezellig uh, uitje, inderdaad. <laughs> Ja, het was wel pijnlijk. En wat er, dat ertoe leidde was dat eigenlijk de arme landen vooral ook weer zagen dat de rijke landen dit niet serieus nemen. Ja. Terwijl, terwijl die routekaart naar Parijs toe is bedoeld dat iedereen wat gaat doen. Dus met name China, die had echt zoiets van, maar in deze sfeer ga ik eigenlijk helemaal geen stap zetten. En was het dus lastig om, uh, om tot een uh, stap te komen. Ja, sorry. Ja, sorry. Oh, ze roepen nog wel... Ze roepen ja, er wel om in het Duits in de trein. Ja, ja, ja. ba Ze roepen in, om dat ik bijna in Utrecht ben. Ja. Bas, is dit probleem nou uh, op te lossen bij de volgende top of de top daarna? Of, uh, nou, nou, kijk, we hebben, nu, we hebben nu twee jaar tot Parijs. Dan wordt die, dat is eigenlijk de grote top. Dan moet, weer, dan moet er echt een akkoord komen. Wat heel belangrijk wordt, is we moeten die verdeling arm versus rijk moeten doorbreken. We, moeten we Want zolang het arm versus rijk is. Ja, dan, ga je, dan zit je eigenlijk in een soort loopgravenoorlog die gewoon niet tot een akkoord zal leiden. Kun je, nog, kun je nog in één zin uitleggen wat dat probleem dan behelst, dat arm versus rijk? Nou, op dit moment uh, is natuurlijk de vraag van, moet, de hele wereld moet wat doen. Bijvoorbeeld een land als China, die stoot een kwart van de wereldwijde broeikasgassen uit. Dus die heeft een grote verantwoordelijkheid. Aan de andere kant weten we allemaal dat met name de rijke landen tot nu toe natuurlijk het meest hebben uitgestoten. Dus de historische verantwoordelijkheid ligt bij de rijke landen. Ja. En dus krijg je het loopgravenoorlog, met name tussen Verenigde Staten en China. De Verenigde Staten zeggen, wij gaan niks doen, want China is zo groot. Dus die moet wat doen. En China zegt, ja, maar wij gaan niet eerst iets doen... zolang de Verenigde Staten niet iets gaan doen. Nee, groots... En dat kun je, kun je heel lang volhouden. De grootste vervuilers moeten eigenlijk het meest betalen. Daar komt het op neer en, en ja. tot ze dat gaan doen. Is er nog, heel kort, hè, is er nog een lichtpuntje ook? Of is het een en al mineur? Nou, de lichtpuntjes is wel denk ik echt China. Uh, je zag wel dat ook deze top weer China steeds meer interesse heeft om wel stappen te zetten. Alleen tot nu toe hebben ze het nog niet internationaal beloofd. En dat is wat ik zeg. De komende twee jaar uh, moeten we dat Rijkvers aan doorbreken. Dat is een taak voor de EU. En ik denk dat met name naar China toe dat daar de sleutel ligt. Ja, die, die, hebben, echt, die hebben het echt in handen. Die moeten het gaan doen dan. De, ja, de en de, de, EU, de EU kan ze daartoe verleiden. Dus ik denk dat de, als de EU en China samen stappen weten te zetten... dat dat echt een, uh, een wereldwijd effect kan hebben. En een heel klein akkoordje over bosbehoud, hè? Ja, ja er zijn, het bedoelt de akkoorden ja. zijn er wel gezet. Ja. Het is niet het we, voor niks. Dat we was een graag... afrondende opmerking. De, dankjewel en een goede <laughs> okay. reis uh, nog uh, daar Dank in het trein. Oké, okay, dankjewel. Bas Eickhout. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Burgemeester Van Halck kenschetste president Kennedy als volgt: De Kennedy-mythe. Iedereen weet dat oorlogje verandert. Russen bevrijden Nederland. En de geschiedenis van het posttraumatisch stresssyndroom. Maar nou, dan was ik in staat om die met mijn boodschappenmandje neer te knuppelen. OVT Radio 1, straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer.